7 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Connecticut zijn de eerste slachtoffers begraven van de schietpartij van vrijdag in het stadje Newtown. Het zijn twee jongetjes van zes jaar oud. De komende dagen volgen meer uitvaarten. Gisteren werden de slachtoffers herdacht in een dienst waar ook president Obama sprak. Een man van 20 schoot vrijdag 27 mensen dood en daarna zichzelf. Bij vliegveld Teugen bij Apeldoorn is het stoffelijk overschot gevonden van een parachutist. De politie weet niet wie hij is en wanneer hij is gesprongen. Het lichaam lag midden in een weiland. De politie gaat ervan uit dat een man uit een vliegtuig is gesprongen dat van Teugen is opgestegen. Volgens het paracentrum is zaterdag voor het laatst gesprongen. Toen zijn meerdere vluchten gemaakt met een vliegtuig dat plaats biedt aan 16 tot 18 parachutisten. Aan het einde van de dag werd niemand vermist. De politie sluit dan ook niet uit dat een man al voor zaterdag uit een vliegtuig is gesprongen. Duikers van de Koninklijke Marine beginnen morgen met het zoeken naar de vermiste opvarenden van de Baltic Ace. Dat containerschip zonk bijna twee weken geleden voor de Nederlandse kust. Elf mensen kwamen daarbij om, zes bemanningsleden worden nog vermist. De Baltic Ace ligt 65 kilometer voor de Zeeuwse kust op 40 meter diepte. Eerst wordt de omgeving van het wrak in kaart gebracht, onder meer met een onderwaterrobot. Daarna gaan duikers in het wrak zoeken naar de verdronken bemanningsleden. Mohamed Bin Hammam heeft al zijn functies in de voetballerij neergelegd. De 63-jarige Bin Hammam uit Qatar was voorzitter van de Aziatische Federatie en bestuurslid van de FIFA. Hij lag al heel lang onder vuur wegens belangenverstrengeling en corruptie in de periode 2008-2011. Bin Hammam zou binnen de FIFA stemmen hebben willen kopen om voorzitter te worden. Hij zegt nu zo beschadigd te zijn dat het geen zin heeft om binnen de voetballerij te blijven werken. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en er vallen enkele buien. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk aan droger. En dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. In totaal staat er nog 30 kilometer aan file in Nederland. De resten van de avondspits, als het ware. Dit is er nog van over. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer staat 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Dima 8 kilometer tussen Knoopend Badhoeverdorp en Knoopend Holendrecht. was eerder een autobrand en de resten daarvan worden opgeruimd. Dat houdt bij Knoopend Holendrecht. De rechter er ook dicht. Op de A10, ring Amsterdam West richting Zaanstad, staat tussen Geuzenveld en Westpoort. 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is net weer vrijgegeven daar. Op de A10, ring Zuid, staat voor Amstel Business Park 6 kilometer richting Amersfoort. Op de A15, Rotterdam richting Gorkum. De rechterrijstrook dicht tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum. En 3 kilometer file, dat komt door een ongeluk. A50 Arnhem richting Os, 4 kilometer tussen knopend Valburg en knopend Ewijk. Als laatste nog een spoormelding. Door een aanrijding op het spoor hebben reizigers. Tussen Eindhoven en Weert meer dan een uur vertraging. We zitten al in de 70e minuut.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 Alleen als wij het kennen, beleggen we erin. Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Nu bij Libris voor maar 129,95. De Kobo Glow e-reader met LED-verlichting. Dan kun je gewoon doorlezen in deze donkere dagen van het jaar. Uitgeroepen tot beste koop door de Consumentenbond. Kijk op Libris.nl. Maak een geheel vrijblijvende afspraak via Hof Uw vermogen is het waard.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Vijf jaar geleden maakten onze gasten de spraakmakende documentaire Rauw... over een moeder die haar zoon alleen maar rauw voedsel gaf en geeft... uit volle overtuiging, want volgens haar de enige gezonde manier van leven. En nu is er het vervolg Rauwer... Waaruit blijkt dat haar zoon volgens de kinderarts ernstig onder voet is. Maar dat betekent niet dat de moeder opgeeft. Hier is Loek Solaart. Uw presentator is... Jenny Brouwerd. Ja, zo'n uh, bladsla, waar dan een soort bietmengsel in gaat... en dat wordt dan als een wrap opgerold. Dat zag eigenlijk best lekker uit, vond ik. Ja, en het was eigenlijk witte kool. Die, die gebruikten ze ervoor, als wrap. Ja. En ze deed daar dan bieten in en uh, een beetje avocado. En als je daar dan hap van neemt, want het ziet er inderdaad zo kleurig en lekker uit... Maar het valt toch behoorlijk zwaar bij mij dan op je maag, hoor. Want uh, het is gewoon rauwe kool in feite. Dus, en er zit natuurlijk ook niks op verder. Geen, geen, geen olie nee. of uh, uh, balsamico niks. Aan zijn. Helemaal niets. Nee. Nee. Nee. Nou, uh, uh, is er iets wat je wel lekker vond? Wat je bij... Want ik neem aan dat je wel eens mee at met... Ik heb alles geprobeerd bij haar. En uh, het ergste vond ik tarwegrassap. Dat is uh, echt een soort... Gras en het schijnt ontzettend gezond, dat zij Francis te zijn. Maar um, als je dat uh, drinkt gewoon puur, mm -hmm. ja, dat is net net. Het smaakt ook naar gras. En uh, ja, ik kreeg daar echt heel erg uh, buikpijn van. <laughs> en mijn cameraman toen, Rob Hotsemans, die werd zelfs een beetje haai in zo. In zijn hoofd. Oh ja? Ja, maar het uh, ik... gaat dan door zo'n proces hoor. Ja, hè? dus komt, het gaat de tarwegrassen van bovenin en er komt dan groen sap uit. En In uh, dat vond beetje. ik het uh, dieptepunt. Maar ik heb bij haar uh, rauwe lasagne van de Noordermarkt gegeten. En dat was dan, waren dan laagjes gedroogde courgette en, en dat vond ik echt heel lekker. En het probleem bij mij is alleen dat ik dan om 11 uur gewoon echt enorme honger nog weer krijg. <laughs> En dat tarwegras, dat, eet, dat drinkt Tom, geloof ik, iedere dag. Ja. En dat is echt een belangrijk bestanddeel ja. van het voedselpakket. Ja, Want wat zit je. daar dan in? Weet jij, Daar ben je inmiddels zo ingevoerd. Waarom dat dan heel belangrijk? Ja, tarwe, dat zal het dan wel zijn. <laughs> ja, het is vooral, ik denk, veel vitamine. Maar um, uh, dat tarwegras is volgens mij nu een beetje bij haar uit. Ze zit nu meer op de lijn van het, uh, dat hij veel chiazaad moet eten. En um, dat ziet eruit als uh, van, van dat maanzaad, wat je wel, wel eens op brood ziet. Ja. Het is anders. Het, ze noemen het, zij noemden het de engine running seat. En uh, ja, ik vond wel dat ik alles moest proberen. En uh, je, je schijnt daar energie van te krijgen. Dus ik heb dat met mijn, mijn editor, Caroline Hoeprecht, hebben dat in de, in de edit hebben dat wel geproefd als we echt uh, een beetje aan de grond zaten. En ja, je wordt er wel een beetje actiever van, dat klopt. Het nieuws van vandaag. Laten we daar eens mee uh, beginnen, want uh, voorpagina-nieuws van het Parool. Uh, het uh, gebouw van het Mediafonds is bezet door documentairemakers, mediamens, en daar had jij natuurlijk eigenlijk bij moeten zijn. Ja, ik, had, ik ben niet zo'n actievoerder, maar ik sta daar wel helemaal achter. Ja. Want het mediafonds is ongelooflijk belangrijk geweest, ook voor mijn films. Allebei de films Rauw en Rauwer zijn, uh, zonder het mediafonds hadden die niet gemaakt kunnen worden. Sterker nog, ik denk dat als ik als mediafonds niet had ingestapt... dan had ik hooguit iets van acht minuten kunnen maken. En niet meer dan nee. dat? Nee. En uh, hoe gaat het dan precies in zijn werk? Dan moet je een, iets het op papier zetten. Het gaat heel zorgvuldig. Uh -huh. Het is echt niet zo dat je dat geld uh, snel krijgt. hoor. Je moet daar echt een uh, heel dik plan voor indienen. Van hoe, daar staat alles in je visie als regisseur. Um, wat je gaat filmen, op welke manier je het gaat filmen, hoeveel draaidagen je nodig hebt, wat voor uh, een begroting. Dat is gewoon echt dat is een, een heel boekwerk. Ja, het is een heel boekwerk. En, en dat dan krijg je in... wel uh, al dan niet geld ja. van ja. het Mediafonds. Goed, nou inmiddels zal bijna iedereen weten dat het Mediafonds waarschijnlijk of eigenlijk zeker al, hè, die uitspraak is al gedaan, opgeheven wordt. Ja. En dat betekent. Ja, dat, je, dat we gewoon bang moeten zijn of deze films nog wel gemaakt uh, kunnen worden. Um, uh, de, het, de NPO, uh, de Nederlandse Publieke Omroep zegt dat zij dat over gaan nemen. Um, ja, daar is veel twijfel over. Ja, ik weet dat ook niet of dat dan zou gaan lukken. Ik zou zeggen, never change a winning team. Mm -hmm. Dat mediafonds, dat doet het prima. Um, en, uh, ja, ik weet gewoon maar dat... de belofte van een NPO is niet voldoende voor de documentairemakers? Ik weet niet, zij moeten dat dan waarmaken. Ik weet in ieder geval zeker dat een film als Rauwer die krijg je niet gesponsord. Als mm -hmm. dus mensen wel zeggen van joh, uh, zorg zelf voor je eigen geld. Dat is heel moeilijk in het geval van... mijn film bijvoorbeeld gaat dan over rauw eten. Wie zou dat kunnen betalen? Nou ja, ja, een wel... sector van raw food deskundigen ja, is niet daar zo. Uh... Is, daar is geen geld. Nee. Dus dan kom je uit bij een, een groot bedrijf. Nou, dan zou je bijvoorbeeld aan de Unilever kunnen denken. Stel dat die instappen, dan krijg je dus nog het probleem... dat um, bijvoorbeeld um, uh, mijn hoofdpersoon... die zegt iets heel lelijks over pindakaas... Daar Krijg je nou, word je ziek van, zit een schimmel in. Nou, dan zou die baas van de Unilever die zou dan naar mij toe komen: van ja, kun je dat fragment er even uitknippen. Mm -hmm. Dus je, kortom, je kan nooit meer een onafhankelijke film maken als je dat gesponsord doet. Dus is dat mediafonds van het allergrootste belang. Maar je was er niet bij vandaag, want. Nee, dat, dat ging even vandaag niet iets het <lacht> belangrijkste doen. Ja. Goed ander nieuws. E, natuurlijk het nieuws wat nog doorcijpelt. Uh, het uh, bericht uh, uit Amerika, waar. Een jongen van 24 jaar was die. 20, 20. 20 jaar, ja. Um, ja. Een bloedbad heeft aangericht. Vele ja. kinderen zijn doodgeschoten door hem op een lagere school. Nee, iedereen heeft het verhaal gehoord. En nu komen langzaam maar zeker de verhalen los. Hè, waar de jongen vandaan komt, wie die is, door wie die is opgegroeid. Ouders waren gescheiden. Hij leefde alleen met zijn moeder. Hoe uh, lees jij die berichten? Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. Het is echt. Uh... Ja, hij, hij, hij heeft van zijn eigen moeder dat schieten geleerd, begrijp ik. Dat uh, ja, kun je gewoon bijna niet voorstellen. Hè? Er waren vijf vuurwapens in huis. Uh, hij is, ging met zijn moeder en ook zijn oudere broer... gingen ze regelmatig uh, naar de schietbaan. En dat doen nu verhalen de ronde. Maar goed, dat zijn allemaal nog geruchten... dat zijn moeder geloofde in het einde der tijden dat dat uh, zou naderen. Um, uh, ja, we, we, het is misschien wat ver gezocht. Maar een reden waarom ik het ook aan jou voorleg... is dat je toch ziet dat die jongen... zijn broer woont ook niet meer bij de moeder. Een heel symbiotische relatie had met zijn moeder. Hè? Wat ook ja. een beetje het geval is bij de film Rauw. Ja, ja dat, dat is natuurlijk totaal niet te vergelijken. Mm. Maar het enige wat... Uh, ja Francis en Tom hebben wel, zo hebben wel een hele sterke band, inderdaad. Dat is ook... Um... De reden voor uh, bureau jeugdzorg dat ze hem uh, niet uh, zomaar uit huis gaan plaatsen. En dat is de reden dat uh, ze, ze, zij vinden dat ze dan veel meer kapot maken dan... Uh dan goed doen. Ja, ja dat is ook, op een gegeven moment zegt iemand dat ook in de film... Hè, van bureau, euh, bureau jeugdzorg. Van, maar richt je niet veel meer schade aan als je hem uit huis haalt... dan wanneer die nu misschien wat kleiner wordt... omdat hij de hele tijd maar rauw voedsel ja. eet. Maar er is nog iets anders aan de hand. Hij gaat namelijk ook al de hele tijd niet meer naar school. Nee. En in jouw film uh, wordt er op een gegeven moment gezegd... Uh, 15 december... Uh, dat is de datum. Ik geloof dat de kinderrechter dat zegt. En dan uh, moet hij gewoon weer ingeschreven staan op een school. Nou, 15 ja. december hebben we nu net gehad, hè? Ja, dat klopt. Het is een, uh, Francis heeft um, een officiële aanwijzing gehad... van Bureau Jeugdzorg. Uh -huh. En um, daarin staat um, dat hij voor 15 december ingeschreven moet staan... op een erkende school. En um, als je onder toezicht staat van Bureau Jeugdzorg... dan betekent dat dat je zo'n officiële aanwijzing... gewoon uit moet voeren en uh, nou ja dat heeft ze dus niet gedaan ze heeft hem niet ingeschreven ze heeft wel uitstel gevraagd bij bureau jeugdzorg maar daar geen reactie op gehad dus uh, ja de vraag is wat er nu gaat gebeuren ja want wat zijn de repressailles die dan genomen worden weet je dat um, het, het, het, het, het meest uh, waarschijnlijke is dat bureau jeugdzorg terug gaat naar de rechter van nou zij luistert niet naar onze aanwijzing en dan moet de rechter daar uitspraak over doen wat er moet gebeuren. Ja. En dan zou die ook uit huis geplaatst kunnen worden alsnog. Uh, Francis zegt bij Pauw en Witteman, waar ze ook zijn verschenen. Jij en Francis kenten de moeder en Tom trouwens ook. Uh, daar zegt ze, nou ik heb nog altijd een uitwijkmogelijkheid. Ik uh, laat hem dan plaatsen op een school in Engeland waar zijn vader woont. Einde van alle problemen. Ja, dat, daar zijn, dat, dat, is, dat werkt natuurlijk niet. Want Bureau Jeugdzorg is daar al lang achter. En die hebben al gezegd dat ze dat, dat niet, uh, daar niet mee akkoord gaan. Bovendien woont uh, Tom gewoon het merendeel van de tijd in Nederland. En volgens Bureau Jeugdzorg moet hij dan uh, in Nederland op school... Ja, goed. Nou, luisteraars die uh, wellicht misschien uh, Rauw hebben gezien... of rouwer, dat zou ook kunnen... want hij is al in première gegaan uh, bij het ITVaien, een paar weken geleden. Uh, vanavond is hij op televisie te zien, daar besteden wij er nu aandacht aan. Uh, u kunt van u laten horen, meldt u uh, via onze website radiokunstof.nl... of laat van u horen via Twitter, hashtag radiokunstof. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld... Anneloek Solaert is uh, uh, vandaag onze gast, is documentairemaker... Ze maakte uh, Uiteenlopende Dingen. Een film over de drie dwaze dolle dagen bij uh, de Bijenkorf. Maar ook een korte jeugdfilm. Ik ben sterk heette die. En uh, je deed ook regie voor die uh, hele mooie serie... samen met Hugo Borst, Vaders en Zoon. Hè? Regie ja. en samenstelling heb je daarvan gedaan. Heeft drie seizoenen geduurd. En in 2008 uh, was daar dan Rauw. Een documentaire die uh, tot veel ophef, uh, voor veel ophef zorgde. Het was een uh, documentaire uh, die je had gemaakt voor de VPRO. Een kinderfilm. Ja, een jeugdfilm. Een jeugdfilm. En uh, nou, dat gaat dus over een jonge Tom. Hij is dan, hoe oud is hij op het moment van En rouw? Toen ik hem kende, uh, toen ik hem leerde kennen, was hij negen. Ja. En uh, in de film is hij tien. En hij eet dan al vanaf zijn vijfde rauw. Ja, klopt. Dus niets warms en, en niets lekkers uh, gekookt. Hij heeft nooit. Nee, ja, maar nou ook ja. geen vlees en ook geen vis en ook geen uh, zuivel. Dus ook, ook geen eieren of kaas. Eigenlijk gewoon uh, uh, groenten, fruit en noten. Hoe leerde je ze kennen, Francis Kenter en haar zoon Tom? Uh, nou, ik, ik was uh, aan het eten met een vriendin. En uh, wij aten heel erg veel uh, vlees en uh, biefstukken. En nou ja, het was gewoon veel te veel vlees eigenlijk. Dus we gingen ons afvragen aan tafel... terwijl we rustig dooraten van, is dit wel gezond? En uh, nou, toen zei die ene vriendin... en die geeft les op een school, op een lagere school mm -hmm. in Amsterdam... en die zei van, uh, uh, joh, bij mij op school zit een kind... en die mag eigenlijk helemaal niks... Die eet alleen maar fruit. En ook uh, op schoolreisjes neemt hij gewoon een, een kratje met groenten mee. En toen dacht ik: wow, wat ingewikkeld. Hoe, gaat, hoe zou hij dat dan doen? Ja. En daarom uh, heb ik toen aan die vriendin gevraagd: uh, Bel eens met die moeder en vraag eens of ik, uh, of ik ze eens mag bellen. Nou, zo. En toen hebben we afgesproken. Heb ik een keer met Tom afgesproken. Uh, in een café. En later vond ik dat heel onhandig. Want toen dacht ik: Van ja, het, je hebt hier zo'n café in Amsterdam. Dat, dat, daar maken ze echt geweldige appeltaart. Dat hele café rook naar appeltaart. En net daar moest ik uh, Tom voor het eerst spreken. En uh, het viel mij toen al op, toen hoe klein hij was... dat hij zelfs op een theezakje keek van wat zit erin. Oh ja. Dus hij was echt al heel erg met eten ook bezig. Mm -hmm. dus, uh, maar ja, dat was het eerste. Er waren de maar eerste nog even die appeltaart. Jij ik heb kreeg niet... ontzettende trek in ja, appeltaart, Niet ik uit ik toen. <laughs> nee. <laughs> nee, ik heb me toen ingehouden. Maar uh, ja, dat, wa dat was de eerste ontmoeting. Wist je gelijk, hier wil ik een film over maken? Ja, ja. En ik was uh, vooral uh, nieuwsgierig of hij, uh, of hij eenzaam was. En uh, of, uh, uh, ja, hoe, of hij zielig was. Maar dat was hij niet. Hij bleek juist een sterke jongen te zijn... die heel goed kan laveren tussen twee werelden... die van zijn moeder de rauwe wereld. En, en hij had ook heel veel... Uh, um, ja, hij viel ook mij niet aan met hoe ik had. Dus hij kon heel prima in die werelden. En ook met, met kinderen, uh, andere kinderen op school... Dus Daarbij da ziet hij er trouwens ook nog eens heel leuk uit. Het is een ja. knappe jongen. Ja. En hij gamet en hij skateboard. En het gekke is dat je dat niet verwacht. Nee, ik ben toen ook meegegaan. Hij zat in een voetbalelftal en hij had toen echt ook uh, heel veel energie. Pas later, uh, uh, toen was de film al lang, het was echt twee jaar verder... toen heb ik begrepen van, uh, dat hij toch ernstig onder voet was... Hmm. Had jij trouwens nog even over dat gamen en, en keek jij daar zelf ook van op? Want je verwacht dan van een hardcore rauweter uh, van zo'n opvoeding... dat gamen bijvoorbeeld ook niet echt aan de orde is of wordt gestimuleerd. Ja, is dat tegen te houden? Nou ja, ik weet het nee, niet. hoor. Ik weet dat rauwe eten verwacht uh, je ook niet, dat je nee, dat vol kan houden. Ja, dat klopt. Nee, maar ik weet dat hij mag wel gewoon gamen. Maar ze, zijn moeder heeft wel iets tegen... Um, ze belt niet graag met een... Uh, mobiel, weet je, vanwege ja, straling ja. en zo. Dus oh, zij ja. heeft wel veel van dat soort dingetjes ook hoor. Ja, ja, ja. Dus het gamen mag wel, maar dan via een iPad... en niet met een uh, mobiele telefoon nee, vanwege nee, de precies. straling. Ja. Um, laten we eens luisteren. Want we hebben een aantal fragmenten geselecteerd uit uh, deel 2 dus. Want je hebt de rouw gemaakt toen die... Uh, 19 jaar ja. was. En je bent daarna teruggegaan. Ja. Um, misschien trouwens nog eerst even daar wat over vertellen. Want waarom ben je eigenlijk teruggegaan? Nou, ik heb al die tijd wel contact gehouden. Toen de film uh, Rauw al uh, uitgezonden was. En uh, toen... Um, uh, heeft bleek dus achteraf dat de juf van school, naar aanleiding van de eerste film, had gezegd: van joh, laat hem nou eens nakijken in het AMC. Want uh, ik vraag me af of hij wel uh, genoeg energie heeft. Uh -huh. Dat zei de juf. En uh, toen heeft Francis dat gedaan. Want die dacht: van nou, ik kan dat makkelijk doen. Want ik weet gewoon echt zeker dat het hartstikke gezond is. En dat Tom gezond is. Nou, en toen kwam ze bij dokter Teel van het uh, AMC-ziekenhuis. Die heeft toen een aantal onderzoeken gedaan, ook bloed gecontroleerd. En daaruit bleek dus dat Tom uh, ja, dat hij ernstig ondervoed was... en dat hij echt een aantal tekorten had. Zoals kalktekort, vettekort voor de hersenen. En hij groeide niet goed genoeg. Dus uh, Francis belde mij op van... Uh, ja, moet je luisteren wat er gebeurd is. Ik heb het nalaten kijken. Nou, toen hadden we al een heel gesprek daarover van... goh, want ik schok er enorm van... Dat dat, uh, dat dat aan de hand was, dat hij toch echt te weinig uh, voedingsstoffen... eigenlijk. En grens is waarschijnlijk ook, de moeder. In eerste instantie was ze ervan geschrokken... maar toen trok ze al heel snel de conclusie van de dokter in twijfel... En uh, dat is ook de reden uh, voor dokter Theel geweest... om uh, de kinderbescherming toen te bellen. En dan het meldpunt kindermishandeling. Ja. Advies en meldpunt kindermishandeling. En dat komt dus allemaal in jouw tweede film ja. voor Rauwer. Ja. Goed, even naar uh, een gesprekje tussen de moeder en de zoon. Ik ben aan het uitvasten op het moment... Ik heb geen weegschaal, maar ik gok dat ik iets van 44, 45 kilo weeg. Misschien zelfs een beetje minder. Jezus en, en Boeddha hebben ook alle twee heel lang vast gevast... voordat ze aan hun, hun grote taak begonnen. En um, ja, dit is toch voor mij een soort van voorbereiding... op, op wat er op het moment allemaal gaande is. Weet je allemaal op, een, of niet? Nog één. Nog één. Goed ik deze weg, oké? Okay? Ze luisteren niet, Tom. Ze luisteren gewoon niet. Ze blijven maar doorhameren over dat je groei afgebogen is sinds we rauw zijn gaan eten. Ja, nou ja, dat klopt. Je krijgt geen groeihormonen meer binnen sinds we rauw eten. Maar eh, ik, daar krijg ik ze niet mee overtuigd. Dus hoe zou jij het vinden als ze mij zouden dwingen om jou wat gekookt eten te geven? Hoe zou jij dat vinden? Zou jij dat willen? Zou jij dat willen eten? Nee. Niet Want Ze gaan er nog steeds vanuit dat ik degene ben die jou oplegt... om rauw te eten en die jou ervan weerhoudt om iets gekookt te eten. Maar als jij zelf zegt ik wil niet gekookt eten... en zij zeggen van ja sorry Tom moet iets gekookt eten... want hij groeit niet snel genoeg... dan wordt het helemaal een interessant vraagstuk. Wat hier dus zegt de moeder. Um, ze gaan ervan uit dat ik het jou opleg om uh, rauw te eten. Hoe zie jij dat eigenlijk? Ja, dat is ook wel een moeilijke vraag. Ik denk dat, dat, dat mensen dat zelf thuis kunnen zien of dat, hoe ze dat ervaren. Van um, eigenlijk doen wij natuurlijk allemaal hetzelfde met onze kinderen. Ik bedoel, ik, ik zet ook s ochtends totaal anders. Ik bedoel, uh, bruine boterhammen neer. Uh -huh. En um, ja, dus in die zin um, opleggen. Je, ja, je, zet, je zet als moeder gewoon eten neer. En, um, je doet waarvan jij denkt dat dat het beste precies. is voor je kind. Ja, het is alleen wel zo dat, dat um, Francis um, gekookt eten echt vergelijkt met uh, heroïne. Hm bijvoorbeeld en, en dat is natuurlijk wel iets waar. waardoor. dat maakt het voor Tom natuurlijk moeilijk. om ook eens andere dingen te proberen. Ja, dat is. De, wanneer je haar op een gegeven moment. het vuur aan de schenen legt. en dan uh, roep je haar toch wel even echt tot de orde. Ja, uh, nou zij, zij doet het ook, uh, in deel 1 doet ze het ook bij andere kinderen. Dan zegt ze van, uh, daar, dat, dat vindt ze nu niet meer zo fijn hoe ze dat toen heeft gezegd, maar dat vindt ze wel. Je krijgt, in haar ogen krijg je kanker van alles wat gekookt is, waar een gebakken randje aan zit. Mm -hmm. En dat zegt ze ook gewoon tegen kinderen op de markt. Ja, en in gesprek met jou gaat ze nog verder en dan zegt ze, vergelijkt ze het met heroïne en, ja, en met uh, en, roken. en met sigaretten. Ja, ja. Ja. Dus um, ja, dan kun je je wel voorstellen, als je dan in die zin aan mij vraagt... van legt zij dat op? Nou ja, dan denk ik van, uh, ja, als je het altijd daarmee vergelijkt... en je hebt als kind dat je vanaf je vijfde jaar hoort van... ja, um, dat is zo slecht voor je, weet je wel. Dan denk ik van, ja, dan is het wel heel moeilijk. Dan heb je, dan heb je inderdaad misschien niet helemaal de keuze of zo. Maar wat je eigenlijk zegt, opvoeden is indoctrineren. Ja, alleen waar, op welke manier doe je dat? Ik ben zelf een totaal andere moeder daarin... Hm. Ik, uh, je hebt kinderen in dezelfde ja. leeftijd. Hè? Een zoon van 15 en een dochter van 10. Klopt. En wat krijgen ze absoluut niet? En wa, waar, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe streng ben jij met voeding? Nou, niet dus. Ik, uh, ik, vind, uh, ik probeer natuurlijk gezond wel te eten. En uh, ik. ik... Ik eet wel vlees en dat neem ik dan biologisch. Maar um, ja, ik vind uh, eten ook gewoon iets sociaals. En ik wil gewoon dat mijn kinderen het liefst zoveel mogelijk proberen. En zij aten dus ook op hele jonge leeftijd al olijven of gramma's of, of, of zo, weet je. Mm -hmm. En die, zij leren dat wel um, waarderen. Maar ik vind um, ook in. Niet alleen op het gebied van eten, denk ik, uh, geef ik mijn kinderen wel uh, heel veel vrijheid, denk ik, en uh, respecteer. Chips, mogen ze iedere dag chips? Nou, nee, dat niet. Alleen <laughs> niet iedere, iedere dag. dag. Uh, uh, ja. <lacht> Ga ik voor de draad, hem, he. <lacht> weet je nee, ik ben gewoon niet zo, zo rechtlijnig daarin. Ja. Zo van altijd, uh, altijd fruit of altijd. Ik denk, ja, ik ben een beetje van de losse opvang. Lekker die. makkelijk. Ja, en ik ja. denk dat, dat mijn kinderen daardoor juist uh, echt een, een, een eigen mening over dingen hebben gekregen. Weet je wel? Want ik, ik zeg bijvoorbeeld: uh, de ene dag zeg ik van uh, je moet echt heel goed sparen. Dat is belangrijk. Dan kan je later kan je die iPod kopen. En de dag daarna zeg ik gewoon van joh. Geld moet rollen, weet je. En je moet genieten van het leven. Dus uh, we gaan lekker gaan we die iPod kopen, weet je wel. Ja, ja. En dan denk ik van ja, dan zullen ze later zelf wel beslissen... van of ze nou heel erg gaan sparen of heel veel geld uit gaan geven, denk ik. Ja, Francis Kent is wat consequenter, ja. kunnen wij vaststellen. Ja, ik ben totaal inconsequent. Ja, ja. En ik vind het ook grappig dat ik door mijn eigen zoon... op mijn inconsequenties word gewezen, weet je wel. Zo dus van ja, maar je zei gisteren toch dat? En ik oh ja, denk ik dan. Nou, heeft hij toch gelijk? Hm. Even terug naar de film en naar uh, Tom en, en zijn moeder. Um, want ja, wat, wat is daar nou aan de hand? Heb jij nou de, de, uh, ik bedoel, het is niet alleen maar een film over een jongen die vanaf zijn vijfde al rauw voedsel eet. En een moeder die daar heel erg streng in is. Nee. Waar gaat hij voor jou eigenlijk over, die film? Ja, hij gaat over opvoeden en hij gaat ook over hoe twee mensen met elkaar omgaan. Het is gewoon een beetje moeilijk. Het, ja, het heeft. Ik wil bijna een beetje cliché, maar het heeft meerdere lagen. <laughs> maar ik denk wel dat het echt zo is. Um, en um, mij vallen ook scènes op. Zoals zij met haar zoon omgaat. Die heb ik er ook echt in ge gedaan, expres. Van zij deelt alles met hem. Ook de enge dingen. Dus ze zegt gewoon bijvoorbeeld tegen hem van. Uh, um, als de kinderbescherming je komt halen, dan kun je je daar en daar verstoppen. En dan, uh, of je gaat uh, daar en daar naartoe, dan bel je oma maar voor geld. En uh, dat zijn dingen, um, ja, da, da, da, daar verbaas ik me dan over... dat je dat soort dingen deelt met je kind. Mm -hmm. Alsof en, het een complot betreft. Ja, en ook gewoon uh, over alle, alles bespreek zijn met hem. Mm -hmm. En dat dat. Wat dat, natuurlijk al gauw gebeurt. als er geen derde volwassene in charge nee, is. Maar dat, dat, dat was in het begin heel beangstigend. Heeft Tom ook wel tegen Tweede mij volwassenen, verteld. Tweede volwassene moet ik zeggen. Ja, ja. ja, de vader woont in Engeland. Dus um, dat hij dat wel uh, eng heeft gevonden. Het feit dat hij eerst heel tijd heeft gedacht. van ik kan uit huis geplaatst worden. Dat, um, ja, dat, dat was natuurlijk een eng idee. Ja, een beangstigende ja. gedachte. Um, waarom is zij. Uh, heeft zij jou toegelaten? Want het feit dat ze jou ook weer belt, hè? Van het, het gaat nu mis en uh, de kinderrechten moeten eraan te pas komen. Wat zal haar leefreden ja, zei... zijn om, om jou zo toe te laten in, ja... in haar leven? Ja. Nou, dit, de, Daar, dat vind ik ook uh, heel goed van haar dat ze dat heeft dat gedaan. Begrijp het heeft met... <laughs> ja, maar het heeft ook met, met een soort vertrouwen te maken. Mm -hmm. ik, zij, zij, ik, heb haar nooit, ik kan haar altijd met respect filmen. Terwijl ze weet wel dat ik er heel anders over denk. En uh, ze was heel blij met de deel 1 van uh, dus Rauw. Dus, uh, ja, ze heeft mij toen weer toegelaten. Ik, wat beviel uh, haar daar zo aan? Aan Rauw? Mm -hmm. nou, ze herkent zichzelf daar gewoon in. Ik heb niks uh, raars gedaan. Ik heb haar niet anders neergezet dan ze was. Mm -hmm. En ik heb het, uh, dit deel wat vanavond te zien is... Heb ik, ook gewoon, uh, heb ik ook eerst aan haar laten zien. En daar was ze hartstikke blij mee. Dus uh, ja, ze vertrouwt mij gewoon daarin. En het feit dat zij dat in de publiciteit, dat zij haar in dit openbaar ook wil hebben of wil ze daarin mee wil werken, is dat het ook heeft te omdat maken met die overtuiging. Ja, heeft. ja, dat heeft te maken met dat zij vindt dat zij moeder met een missie is of een moeder op een missie. En uh, zij denkt dat door dit te vertellen, mensen kan helpen. Dat is echt uh, haar oprechte mening. Volgens haar he, is Tom door rauw te gaan eten van zijn astma af. En uh, wij, wij, wij zijn uh, allemaal niet zo goed bezig... door al die rommel in ons lijf te stoppen. Dat ja. is haar mening. Ik onderbreek je even, dan is verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Diemen... staat nog een file van vier kilometer tussen Amstelveen en Knopend Holendrecht. Er worden de opruimwerkzaamheden verricht. Um, er is een treinvertraging, want... Door een aanrijding op het spoor hebben reizigers tussen Eindhoven en Weert een uurvertraging en door een aanrijding hebben reizigers tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen meer dan een uurvertraging. NTR speciaal voor iedereen. Vandaag is Anne Anneloek Sollaar te gast en we spreken over de film die ze maakte Rauw en Rauwer. En Rauwer, dat is dus deel 2, die is vanavond op Nederland 2 te zien rond de klok van 11 uur. Een portret van een moeder en haar zoon. Een moeder die haar zoon al nou, nu meer dan 10 jaar alleen maar rauw eten geeft. En zelf uh, eet ze uiteraard ook al 10 jaar lang alleen maar rauw. Er is sprake van uh, nog een zoon, een oudere jongen en een ex-man. Uh, hij is uh, naar Engeland vertrokken en daar woont de oudere zoon ook. Da uh, je hebt nu ook, voor Rouw niet, maar voor rauwer wel uh, in Engeland gefilmd. Ja. En die jongen die, die is wel echt gaan protesteren. En vertrokken ook om die reden. Begrijp ja. ik dat goed? Ja, hij is. Uh, toen Francis met Rouw eten begon, toen uh, wilde hij daar al eigenlijk, eigenlijk niet, niet zo aan meedoen. Toen heeft hij het nog een tijdje volgehouden om. Thuis rauw te eten en dan daarna met vriendjes gewoon um, patat. patat en alles mm -hmm. <laughs> te gaan eten. En uh, ja, dat, dat liep natuurlijk op ruzie uit. Dus Francis en, um, en Ben eten hebben daar heel veel uh, ruzies om gehad. Totdat Ben op een gegeven moment dacht van... Nou, ik, die, hij miste zijn vader ook, die uh, woont uh, in Engeland. En hij had als, als kleintje ook een tijd in Engeland gewoond... dus hij voelde zich ook een beetje meer Engels dan Nederlands. Dus hij is toen bij zijn vader gaan wonen. En dat is uh, tussen die twee broers is dat, uh, was dat een heel pijnlijke afscheid... want Tom bleef wel hier... En um, in de film vertelt Ben dan ook van dat hij toch elke keer het idee heeft... van ja, ik heb hem een beetje in de steek gelaten. En zou Tom wel begrijpen dat het uh, niks met hem te maken had? Ja, dat is ook een heel ja. verdrietige scène. Ook ja. dat die broertjes elkaar nog eens moeten missen. Ja. En als je dan zegt, het is een film met meerdere lagen... dan zit hij ook daar. Hè? Ik bedoel, ja. de, uh, Tom blijft natuurlijk ook bij zijn moeder... omdat ze die andere jongen al kwijt is geraakt. Zie, zie ja. jij dat ook zo? Of? Ja, voor Tom, uh, die, die is gewoon veel meer in Nederland geworteld. En, uh, of ja, dat is misschien een gekke <laughs> gek woordspeling. Maar uh, hij, uh, ja, hij het is echt een Nederlandse jongen. Ja. En hij heeft geen problemen met dat rauwe eten. Ik bedoel, behalve dat, dat mensen om hem heen de buitenwereld dan zeggen... dat het niet goed voor hem is en dat hij bij zou moeten eten... omdat hij anders niet genoeg groeit, is hij op dit moment niet ontevreden. Ja. Um, de, de, uh, uh, uh, nog even over de consequenties nadat je uh, rouw had gefilmd en daar veel ophef over was. Meeste ophef was nog wel bij de Wereld Draait Door. Ja. Toen niemand minder dan jouw kompaan uh, Hugo Borst. Met wie je die vaders en die zonen hebt gemaakt. Ja. En die was toen nog tafelheer bij de Wereld ja. Draait Door. En dat was toeval trouwens hoor, dat hij toen net die dag daar zat. Ja. Maar, um, en ja. de opdracht kreeg van de redactie om die film te ja. zien. Ja, want, want uh, Francis zou met Tom uh, geïnterviewd worden door uh, Matthijs van Nieuwkerk. Nou ja, toen heeft Hugo die film gezien en die, die was, werd gewoon woedend. En die ging me toch een partij te kiezen? Ja, maar, maar hoe kwam... was dat voor jou? Nou ja, ik, ik, dat kwam voor, ik vond dat Hugo dat, dat kwam echt recht uit zijn hart Dus um, ik snapte dat wel van hem. Um, en Francis is, op dat, die is ook um, vrij stoïcijns daaronder. Die bleef kalm en die uh, verdedigde zichzelf. Het enige wat ik wel moeilijk vond was dat Tom daarbij zat... En, uh, want er werd gewoon door Hugo Borst gezegd... van joh, uh, jij moet uh, de kinderbescherming moet uh, erbij komen en zo. En daar zat Tom allemaal bij. En dat vond ik gewoon een beetje pijnlijk. Maar ja, achteraf uh, ben ik meteen naar hem toegegaan. Naar dat, Tom. Naar Tom. Mm -hmm. En toen bleek dat dat ook wel weer meeviel. Want hij is natuurlijk gewend al vanaf heel klein dat hij... Uh, dat soort commentaar over zich heen krijgt hè? op dat op het schoolplein. Hij zal gehard. Wel, ja. Tegen dit ja, soort. Ja, want moeders op het schoolplein beginnen ook wel eens tegen grensjes van waar ben je mee bezig en dat kan toch niet en zo. Ja, ja. Dus hij, ja, het was nou, hij was er gelukkig niet zo van ondersteboven. Nee, als jij had gedacht. Nee. Uh, we gaan nog naar een ander fragment, want op een gegeven moment komen ze dus bij de kinderrechten terecht. Want Tom gaat ook niet meer naar school. Misschien moet je eerst even vertellen waarom die niet meer naar school gaat. Nou, uh, hij heeft één jaar op de middelbare school gezeten. En um, dat ging toen niet zo goed. Want op de lagere school, uh, daar zijn de kinderen nog zo... dat ze daar niet zo'n punt van maken. Of je nou een boterham eet of een appel, daar is niemand echt mee bezig. Mm -hmm. Maar op de middelbare school dan gaan ze allemaal een beetje meer in de puberteit. En dat was voor Tom ineens wel moeilijk... Want dan kreeg hij echt vragen van, joh, wat, wat doe jij nou? wat jij met je appel. Ja, en uh, als, je, als ik uh, Francis uh, uh, heeft me verteld... dat de kinderen in, op die school allemaal tussen de middag naar de Albert Heijn gaan... en daar dan uh, energiedrankjes kopen. En, roze koeken. Roze koeken, en dat, dat wou zij niet voor Tom. Nou, Tom bleef dat eerste jaar zitten... want dat liep gewoon helemaal niet lekker op die school... En toen is, um, heeft Francis besloten van nou ja, het is ook genoeg geweest. Ik, ik ga hem voortaan thuisonderwijs geven. Want dan komt hij ook niet meer in aanraking met uh, dit Rots soort situaties. Ja. Ja. En um, nou goed, op een gegeven moment moeten ze voor de kinderrechten verschijnen. En dan horen wij het volgende. Ja, ik wil van jou een paar dingen weten. Uh, een tijd lang volg je ons een streng dieet. Hè? Niks mag gekookt worden. Vind je het lekker? Het eten ja, lekker. ik... Ik voel me er ook wel lekker bij. Je voelt je wel lekker bij? Als je af en toe zin hebt in een uh, frietje of zo, of in een uh, lekkere kroket, neem je dat dan? Soms wel, soms niet. Soms wel. En wat vindt je moeder daarvan? Als je... Um, Weet hij um, dat? Ze wordt er niet boos om, maar... Maar het is niet zo dat ze je helemaal een pak slaag geeft? Of nee. <laughs> of naar bed stuurt of zoiets, ja, als je zoiets gedaan hebt? En als je nou tegen je moeder zou zeggen, nou, ik heb echt genoeg van dat hele rauwe voedsel, ik wil nou eerst wat anders. Wat denk je dan dat er zou gebeuren? Weet ik niet echt precies, maar mijn moeder zegt wel altijd, als je niet meer rauw wil eten, dan moet je dat gewoon zeggen. Ja. En dan kan dat. Dan kan dat gewoon. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat op grond van wat er vanmiddag is verhandeld niet gezegd kan worden dat het voedingspatroon leidt tot een eh, dreigende lichamelijke of geestelijke ondergang. En verder wil ik dus eh, moeder ernstig in overweging om af te zien van die plannen om Tom voor een eh, langere tijd van school te halen. Nog, nog daar gelaten of ze daar überhaupt toestemming voor krijgt. Nou goed, dit is inmiddels alweer gedateerd. Uh, Anne Moexoller. Ja, Want je ja. vertelde net dat hij nog steeds niet naar school toe gaat. Nee. Maar het gaat me ook even om dat fragment uh, met de rechter. Moeder is dan dus even buiten de zaal en hij ondervraagt Tom. Ja. En vraagt dan op een gegeven moment: maar slaat ze je dan als die? Uh, Bijna ja. lachend, van als je dan wel eens stiekem een frietje hebt gegeten. En eh, nou, dat doet zijn moeder niet. En dan eh, maar, of stuurt ze je dan naar bed. En dan wil Tom iets gaan vertellen. Ja. Maar hij, hij praat er overheen, de rechter. Ja. Ja, de, de, de recht, het is een blinde rechter. Maar hij miste dat moment. Maar ik, um, ik weet vrij zeker dat <laughs> Francis hem niet naar bed stuurt. Maar ik denk dat Tom wel even moest nadenken... omdat hij in het verleden wel eens uh, ziek is geworden van... Uh, dingen die niet in zijn dieet passen. Dus als, als hij bijvoorbeeld een stukje brood neemt... dan kan hij daar heel heftig op reageren. En dan belandt hij wel eens in, in bed. Weet je, omdat hij Ach, gewoon ziek... Dus ik denk Dat, dat, dat hij dat... dat wilde gaan ja. vertellen? <laughs> <laughs> Zoals jij misselijk wordt van tarwegras. Ja. Of zelfs ja. hij, zo wordt hij <laughs> helemaal raar van een boterham. Ja, klopt. Of friet, laat staan wat er gebeurt als die friet tot zich neemt. Ja, ja dat, dat, dan krijgt hij echt buikpijn. Dat heeft de dokter ook tegen mij gezegd. En ook tegen Francis, dat mocht hij ooit... Uh zijn dieet willen veranderen, dan kan dat alleen maar... Uh, dan moet er echt een diëtist aan te pas komen om dat weer uh, om dat te veranderen. Ja. Ja. Je kan niet zomaar weer opeens vlees gaan eten... Als je dat, uh, en andere de, de gekookte dingen. Nee. En uh, nou is het wel opvallend dat hij hier zegt... ja, ik heb wel eens stiekem een frietje gegeten... maar hij is ook nog bij Pauw en Witteman geweest... en daar zegt hij dat hij nog nooit een frietje heeft gegeten. Nee, maar het is voor hem ook zo moeilijk. Daarom geloof ik ook niet zo dat dat dan werkt als je dan op tv hem zo... Uh, in een live-programma, uh, nee. dan gaat hij echt zijn moeder niet afvallen. Dat doet hij niet. Nee. Weet je? Dus hij blijft gewoon heel correct naar iedereen eigenlijk. Dus naar ons en ook naar zijn moeder. En uh, ja, de waarheid is gewoon dat hij het ook allemaal niet zo zeker weet. Hij weet het gewoon niet zo goed wat hij moet doen. Want hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Ik bedoel, jij zit hier nu wij spreken met z'n tweeën. Maar er is ontzettend veel publiciteit geweest... dat Jan en alle man zich stoorten op uh, uh, Francis Kenter en Tom... Nou kan Francis is dat prima aan, want die had een, vond ik, behoorlijk sterke optreden bij Pauw en Witteman. Ze blijft heel rustig en geeft heel rustig antwoord op alle vragen. Ja. Maar voor Tom is dat natuurlijk, lijkt mij, verschrikken. verschrikkelijk. Ja, nou ja, wat ik vertelde, hij is vrij sterk. Of hij is niet vrij, hij is echt heel sterk. Maar, ehm... Um... Ja, ik vind dat altijd het voordeel van, een, van documentaires is dat je gewoon de tijd kan nemen. En dat je iemand gewoon langere tijd kan volgen. En dat je dan ook het verhaal gewoon um, ja, zo uitgebalanceerd mogelijk kan vertellen. Mm -hmm. En met een live programma ja, dan moet, het, moet je toch snel reageren. En, zo, en dan komt Tom niet zo goed uh, tot zijn recht, hm. vind ik. Dus, uh, en bemoei je daarmee? daarmee? Uh, in... ja, ik heb wel gevraagd, van, kan je Tom niet uh, thuis laten? Hm. En dan? Nou ja, zowel Francis als de als de redactie willen dan toch liever dat hij erbij zit. En toen heb ik hem nog gevraagd: kun je hem dan op de tribune zetten? En dat hebben ze gedaan. Ja. ja. En heb je het daar met Tom zelf ook over? Hoe hij dat vindt? Hoe vindt hij al die al die toestanden eromheen? Nou, hij vindt de, de daar houdt hij zich gewoon niet zo heel erg mee bezig. Maar hij is wel heel blij met de film. Want hij, hij komt er ook goed uit, vind ik. Ik bedoel, het is, je ziet gewoon wat een leuke jongen het is. En uh, hoe... Uh, ja, ik heb prachtige scènes met hem en zijn broer gedraaid. Daar is hij echt heel erg trots op. En hij herkent... Het is zich... bijna een speelfilm trouwens. Ja, uh, nou, een hele mooie scène, zo aan zee. Waar ze met z'n tweeën daar ja. in Engeland... Uh, ja, dat is cameravrouw uh, uh, Suzanne van Steenwijk die dat heeft gedaan. Ja, dat die, ziet er heel mooi uit. Die ja. kan echt ontzettend mooie filmen. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, en daar is hij gewoon hartstikke trots op. Heb je enig idee wat jij veroorzaakt door, zo, uh, door deze mensen zo te filmen? Want er verandert natuurlijk ook wel wat hè, in hun verhouding. Door alle publiciteit daaromheen. Ben je daar heel erg van bewust? Ja, ik ben me daar wel van bewust. En we hebben het daar ook over. Ik bedoel, uh, ik, ik bel Francis. Ik heb in het weekend nog gebeld. Ik ga er zo weer bellen voor de uitzending. Maar... Um... Het is haar keuze natuurlijk. Ik bedoel, uh -huh. ik, mijn werk is om er een film over te maken. En uh, dat, dat, zij, zij, zij wil dat. Dus uh, we hebben wat dat betreft een, een, uh, een, een gekke relatie eigenlijk met z'n tweeën. Ja, want hoe zou je die omschrijven? Ja, ja heel ingewikkeld. Want ik film haar, maar ik... Uh... We gaan af en toe, uh, ik vertel natuurlijk wel wat ik ervan vind, want je kan ook niet aan jezelf voorbij gaan. He, als, ik, als ik dan terugkom, uh, ik zeg van nou Francis, ik heb de dokter geïnterviewd, maar ze zegt dat, je, dat uh, Tom 15 centimeter korter wordt. Als je hem niet uh, ander eten geeft of in ieder geval meer calorieën. Ja, dan, dan, dan zeg ik dat. En dan, dan vervolgens gaan we weer door met filmen natuurlijk. Want oh, dat kunnen we trouwens even laten horen. Na okay, het telefoontje ja. heb je dus de volgende scène met Francis. Ik vind het vervelend dat ik weer bang word gemaakt. Ik ben er bang voor gemaakt dat Tom uiteindelijk zes centimeter korter zal worden... dan dat hij zou kunnen worden. In een maatschappij waarin, waarin, het, waarin het kennelijk heel belangrijk is dat we, dat we allemaal lang zijn. Ja, maar mogelijk. stel dat het waar is. Als dat waar is, dan zou dat heel vervelend zijn... als ik dat op me geweten heb, dat Tom zes centimeter korter is geworden... dan hij had kunnen worden. Dus het is, het is voor mij ook weer een, een, een enorme duw om weer opnieuw te gaan kijken... van ja, maar hoe zit het dan precies? Want je gelooft het niet dat het waar is, dat dat weet kan. Je... Ik weet het niet zeker. Ik weet het, Er kloppen gewoon een aantal dingen niet. Mijn moeder dacht dat het maar 6 centimeter was. En daarna hoorde ik van Frits dus dat het 12 centimeter was. En toen vond ik het wel een beetje. Ja, ja. bij de 6 centimeter dacht ik van nou het is maar 6 centimeter. Maar bij de 12 dacht ik wel van oh, ja. Dus was ik al een beetje meer geschokt dan bij de 6 centimeter. Ja, je zei net, Anne-Luc maker van uh, de film Rauwer en Rauw... Uh, het is natuurlijk haar eigen verantwoordelijkheid, dat is absoluut waar... maar uh, ben je ook bewust van de toorn die de vrouw over zichzelf afroept? Want het is niet mis, hè? Ik bedoel, Hugo Borst memoreerde ik net al, in De Wereld Draait Door... maar het is echt verschrikkelijk wat er in de sociale media... over haar wordt gezegd en geroepen. Nou ja, dat, dat, dat is wel zo. Maar aan, je moet niet vergeten dat in de rauwe wereld zij een heldin is door de film. Weet je, zij is een moeder die vecht voor gezond eten. Dus er zitten twee kanten aan het verhaal. En dat laat je trouwens ook zien. Want er is op een gegeven moment een bijeenkomst... van uh, raw food uh, fanaten. Ze ja. draagt trouwens ook bijna geen schoenen... Hoort dat er ook bij in die wereld? Nou ja, er is inderdaad een hele wereld. Dat, dat, dat was voor mij ook nieuw, hoor. Maar dat zijn die uh, raw chocolate parties in Amsterdam. En uh, ja, daar komen heel veel mensen op af. En dan, dan, dan is het net of je weer even in de jaren zestig bent. Maar veren in de haren. En er dus loopt zelfs een man met een, met een vlecht in zijn baard. Dat, dat, dat vond ik ook heel fascinerend. Die heb ik ook in de film ja. gedaan. En uh, ja, er wordt op een hele hippieachtige manier gedanst op uh, ja, van, die, van die echte muziek, weet je wel, die Balkan beats. Ja, ja Dus uh, ik vond het echt heel leuk om te zien... Wat, dat er inderdaad een hele wereld achter zit. En het is ook best wel groot. Want in Amerika zijn er ook heel veel uh, um, Hollywoodsterren die het doen. Je blijft er ook ongelooflijk slank uh, door. Om niet te zeggen broodwager. ja. En uh, Woody Harrelson, Demi Moore, er zijn er nog veel meer die eten rauw. En het gekke is dat, um, dat het voor volwassenen ook helemaal niet zo slecht is. Integendeel, je, het schijnt dat je de kans op bepaalde ziektes... gewoon uh, echt ermee verkleint, hart- en vaatziekten bijvoorbeeld... Uh, het enige punt is gewoon dat het voor kinderen onveilig is. Dat is gewoon het, uh, ja, het hele dilemma natuurlijk. Aan de andere kant kun je ook nog weer zeggen... Ja, hoe erg is het nou eigenlijk dat die 10 centimeter korter is... dan die normaal zou zijn? Ja, dat en kan zeker je denken. als je het afzet tegen al die kinderen die veel te dik zijn... Ja. Nee, maar tuurlijk, dat is ook wat, en dat is eigenlijk voor zet die mensen ook misschien een beetje aan het denken. Maar als jij zegt van het gaat, gaat het om 15 centimeter, waar hebben we het dan over? Mm -hmm. Dan denk, dan, dan zegt de dokter, want dat heb ik ook wel gezegd van uh, dat uh, dat je het zo niet moet zien, omdat uh, het gaat niet alleen om die 15 centimeter, uh, je leeft niet je volle potentieel, dus ook je organen groeien niet helemaal lekker door, weet je. En, en dat brein schijnt toch ook uh, niet helemaal ontwikkeld te zijn zo? Te... nou ja, je, zij heeft niet genoeg vet gehad, en je, ja. je hebt vet dus nodig als kind om je brein uh, om de, om ja dat goed te laten ontwikkelen, ja. dus dat, is, um, dat zijn allemaal zorgen die die dokters hebben. En um, dokter van Rozenstiel van het Slotenvaartziekenhuis heeft mij ook verteld dat er in de hele geschiedenis, medische wereld, zeg maar nog nooit een kind is beschreven dat zo lang en uh, rauw eet en nog steeds dat blijft doen. Want in Amerika zijn er ook wel veel rauwe kinderen uh, geweest... maar die zijn allemaal uit huis geplaatst op een gegeven moment. En ze, die oh, zijn, daar wel? Ja, en die zijn anders gaan eten en gaan groeien. Hm. Dus dit is, hij is ook nog eens een uitzonderlijk geval? Ja, en het punt is dus dat daardoor weet, weet ook niemand... Wat er nog meer voor gevolgen eventueel zouden zijn. Uh, wat voor consequenties ja, dit zal hebben. Precies. Wat heeft deze film of deze films, dit avontuur tussen jou en de moeder en haar zoon, jou persoonlijk opgeleverd eigenlijk? Uh, ja. Dat is wel. Wat bedoel je opgeleverd? Nou, ja. <lacht> wat, wat, wat, heeft het je een nieuw inzicht geboden? Heeft het je op een of andere manier wijzer gemaakt? Wat, ja, over eten, uh, ik, ik heb wel... Tuurlijk ga je nadenken, kijk, op een gegeven moment... als ik Francis al zo lang volg... He, en uh, zij heeft. Uh, um, we hebben natuurlijk tussen het filmen door. Hebben we natuurlijk heel veel uh, over eten. Mm -hmm. uh, en um, je laat je ook wel uh, soms dingen. Uh, weet je wel, ik heb dat Tiazaad. Heb ik zelf uitgeprobeerd. Ik heb ook een keer een blender gekocht. <laughs> maar dat doet maar daar bleef het bij. Nee, een, hoe heet zo'n ding? Zo'n sapcentrum. Ja, ja. ja. En uh, dat was echt nou, super lekker. genoeg. Ja, en dan heb ik uh, wel de smoothies meegemaakt op haar manier. Maar bij mij staat dat ding dan natuurlijk. Twee weken gewoon ongebruikt in de kas en zit nu gewoon echt roest op, weet je wel. Ik doe dat dan niet. Maar eh, ja, tuurlijk ga je door, door journalistiek te doen, door documentaires te maken, over van alles nadenken. Mm -hmm. Dat was al in de tijd dat ik bij Radio Rijnmond werkte, weet je wel. En ik denk dat dat het daardoor ook komt dat ik dat ik gewoon um, heel erg vaak uh, A zie en ook B. Weet je, dat ik nooit zo, uh, dat ik niet denk dat er maar één waarheid is. ja. Over vier jaar, want het is nu dus vier jaar geleden dat je startte en ja. dat resulteerde in rouw. Nu is daar rouwer. Over, hij is nu dus vijftien en dan over vier jaar zal hij negentien zijn. Ga je dan, hoe, hoe ga je het doen? Ga je terug, ja, als media als Mediafonds nog bestaat, dan ja. zou ik graag. Nee, maar ik heb met Tom afgesproken dat ik heel graag een deel drie wil maken, want het is ook mooi een drieluik en het is gewoon heel mooi om om, om te zien hoe hij opgroeit. Het, het verschil tussen hoe hij was als als kleintje en nu als 15-jarige jongen, dat is al heel erg groot en je ziet hem steeds groter worden. Hij groeit dan wel niet genoeg, maar hij wordt in ieder geval een stuk wijzer. En hij uh, ziet er veel jonger uit dan ja. hij ook. Ik bedoel, hij is, het is is een ontzettend volwassen kind eigenlijk al, toch? Ja, ja ik denk dat hij ook meemaakt natuurlijk door, door deze manier van leven. En ik heb gewoon met hem afgesproken van... Goh, zal ik je weer opzoeken als je, als je echt volwassen bent? En wat denk je, eet je dan rauw of gekookt? Of... Maar ja, dat weet hij natuurlijk niet. Hij zei alleen wel dat hij nooit vlees zou gaan eten. Hm. En hij heeft een vriendinnetje. Er zitten ook prachtige scènes met zijn uh, vriendinnetje, ja. Tara, in. Ja. Um... En zij hoort niet echt bij de beweging... maar was bijvoorbeeld wel op dat feestje aanwezig, geloof ik. Hè? Of heb ik dat niet helemaal goed gezien? Ja, ze was op de première. En, uh... oh, je bedoelt... Nee, het feestje ja, van de, ja, ze Ja, ze, ze, ze deden dat heel veel met z'n tweeën. Dan gingen ze ook helpen in de bediening. Of uh, bij de jassen stonden ze dan met zo'n rauwe kokosnoot. En dat drinken ze dan, ja. dat sap daaruit. Maar zij eet wel vis. Ja, ze ja, eet vis, ja. En, maar, maar hebben zij dan elkaar ook... Bedoel, Kun je je voorstellen dat hij op een gegeven moment iets zou hebben... dat hij ook verliefd op de zou zijn geworden als ze uh, varkens zou eet? Nou, dat is dus precies wat ik bedoel met Tom, dat hij zo diplomatiek is. Dat, dat maakt hem dus niet uit... Hm. Dus dat is, dat is wel goed. Zij, hij, zij eet gewoon vis en hij niet. En dat, uh, dat houden ze dan zo. Goed, over vier jaar zul je waarschijnlijk teruggaan. Naar ja, Tom en zijn en moeder. En uh, nu heb je, uh, zei ik net al met Hugo Borst... Uh, die serie gemaakt over vaders en zonen. In dit geval gaat het ook weer om een jongetje. Wordt het geen tijd dat je eens een keer een mooie film... over een meisje gaat maken? <laughs> met een meisje in de hoofd. Ja, zou ik heel graag willen. Maar? Nee, ik, ik wil heel graag wil ik wel een, een, een document junior maken over een meisje. Lijkt me heel leuk. Je hebt nog geen uh, voor de hand liggend idee. Nee, nou ja, ik ik geloof deze serie dat moet uh, over dilemma's gaan. Dus uh, als er nog een leuk meisje met een dilemma is, dan hou ik me aanbevolen. Er is een vraag van de luisteraar of een opmerking. Is mevrouw de cineaste zich ervan bewust dat ze getuige is van een dierexperiment zonder vergunning... waarbij een kind volledig gemangeld wordt door een moeder die volledig de weg kwijt is? Door dit alles gezellig keuvelend te filmen en niets te doen om het kind in bescherming te laten nemen... is de cineaste medeplichtig aan een ernstige vorm van kindermishandeling, meent Norman. Dit ja. heb je waarschijnlijk wel vaker gehoord, hè? Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik, ik ben filmmaker, ik ben geen hulpverlener. Er zijn de drie instanties die zich met haar zaak bezighouden door mijn film. En ik vind gewoon dat... Uh, um... En dan heb je het over de kinderbescherming. Ja, de, uh, de meldpunt kindermishandeling, bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming. Die mensen zijn daarvoor opgeleid. Ik ben daar niet voor opgeleid. Ik ben filmmaker en mijn taak is om dingen openbaar te maken. Ja. Ja, uh, dus de, Norman, uh, je? je uh, zijn, ja, dat is Norman die dit meldt. <laughs> um, maar um, uh, Hugo Borst, die dan zo helemaal uit zijn dak gaat en woedend is op uh, op Francis. Wat is dan het verschil? Ik bedoel, kan hij zich dat permitteren omdat hij in een totaal andere rol zit? Heb jij ook niet momenten dat je Heel kwaad op de woord. Of, of de reactie die ik had toen ik Rouw had gezien, de eerste. Dan dacht ik dacht, ik wil de jongen in huis weer hebben en hem um, lekker ja, pannenkoeken. Moet mensen voorzetten. moeten het ook niet overdrijven, weet je wel. Ik bedoel, dit kind wordt niet geslagen, er is geen. Sprake van incest, hij krijgt alleen een dieet, wat gewoon vrij extreem is. Waar weet je, dus ik bedoel, je moet het ook niet uit zijn verband rukken. Ik bedoel, als normen het heeft over een dierexperiment, dan denk je dat is ver over de top. Ja, dat is even extreem als het dieet zelf, zou ik zeggen. Goed, wat komt er op die tegel te staan? Ja, dat vond ik heel moeilijk, maar ik denk van dat ik er maar opschrijf: bewaar je tranen voor later. Bewaar je tranen voor later. Dat zei mijn vader altijd en ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij ermee bedoelde. Maar uh, ik neem aan iets van uh, probeer een beetje stevig in het leven uh, te staan. Dus ik kwam ik zo met zo'n zo kapotte knie aanrennen en dan zei hij van, uh, dat ik gevallen was. En dan zei hij bewaar je tranen voor later. En is het al later? Dat was wat ik me toen altijd ook afvroeg. En of je dan niet um, een, een, een overschot aan tranen krijgt ja. later. <laughs> maar dat uh, is gelukkig niet gebeurd. Nee, nee. nog steeds niet. Nee. En wat had je dan met je vader vroeger? Wat aten jullie thuis? Gewoon uh, de Hollandse pot. Ja aardappel, vlees, groenten, alles. Pan en pannenkoeken. En lekker gekookt. Ja. En veel pannenkoek. Dat vertelde je trouwens <laughs> net ook nog, voordat de uitzending begon, dat je vaker, als je dan terugkwam van een draaidag, thuis voor je eigen kinderen... altijd, uh, ja. Pannenkoeken maakte. Ja, dan zei je: ze, oh mam, heb je weer gedraaid? Oh, lekker. Pannenkoeken. Pannenkoek. <laughs> Goed, dankjewel. Nou, iedereen kan gaan kijken, hè. Vanavond... Uh, Hoe laat is het? precies? Vijf voor elf, Nederland 2. Vijf voor elf. Docu uh, NCRV document. NCRV document. Vijf voor elf. Nederland 2. En dan meld ik nog even dat zo dadelijk op deze zender. twee dingen te horen is. Vandaag in de serie Nieuwe Kamerleden. spreekt Margreet Rijntjes met Gertjan Segers van de ChristenUnie. Segers werkte zeven jaar lang als zendeling in Egypte. meer erover en over zijn missie als Kamerlid. Goed, mooie avond verder. En jij gaat Hoop, ja. uh, Francis voor die tijd bellen en ook nog na die tijd? Ja, zeker. Voor die tijd en na die tijd. Ja, vaart. we blijven bellen. <laughs> Oké, okay. dank je wel. Graag gedaan. Dank, mevrouw Sollard. Dit was aflevering 2554. Rauwer. Vanavond om 5 voor 11 op Nederland 2. Tot morgen.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 Welkom Opa? op het terrein ja. van. Waarom is niet in ons nieuwe huis langs gekomen? Ik denk dat hij de weg niet kon vinden. Het Kat's oh, de wil ja, Ook bij de. Uh, zijn navigatie niet up-to-date was. Maar weet je, ik zal tegen de Kerstman zeggen dat hij een Garmin-navigatie met Lifetime Map-Update moet kopen. Dan weet hij ons in ieder geval wel te vinden. Ja, Garmin Kerstman. Ga Garmin naar Garmin.nl. Ben. Nee. Voor ons, Kondig kinderen van de juiste huisdag. een aantal 50, aantal de aantal te worden.